Dat houdt in dat Nederland in maart alle vergaderingen van de Raad leidt. Nederland wil tijdens het voorzitterschap onder meer aandacht vragen... voor de veiligheid van militairen tijdens vredesoperaties van de VN. Hope Hicks, de perschef van het Witte Huis, heeft haar ontslag ingediend. Ze stond bekend als de trouwste bondgenoot van president Trump in het Witte Huis. Amerikaanse media noemen haar daarom een van de machtigste personen in Washington... Het voormalige model trad in 2015 toe tot het campagneteam van Trump... zonder enige ervaring in de politiek. Haar ontslag komt een dag nadat ze voor een speciale commissie had getuigd... over de mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Radio-dj van Q-Music, Stefan Bouwman... heeft live op de radio openhartig gesproken over zijn depressieve gevoelens. Huilend bekende hij dat het niet goed met hem gaat... en dat hij zich eenzaam voelt, ondanks alle mensen om hem heen... Volgens de radio DJ rust er een taboe op het tonen van depressieve gevoelens. Mede daarom is hij hiermee naar buiten gekomen. Hij staat op een wachtlijst voor professionele hulp. Stefan Bouwman presenteert sinds 2016 de middagshow bij Q-Music. En de finale van de KNVB-beker gaat dit jaar tussen Feyenoord en AZ. De Rotterdammers versloegen in de eigen Kuip Willem II met 3-0. In Alkmaar won AZ van FC Twente, het werd 4-0. En de finale in de Kuip in Rotterdam wordt gespeeld op zondag 22 april.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 Welkom terug bij Nooit meer slapen. Vandaag verscheen de biografie Leven in een doodgeboren droom. De wereld van Joost Swagerman. En straks beantwoordt schrijver Raymond van Gemeren... vragen over leven en werk in rubriek Openkaart. En we hebben ook een muzieksessie voor u. Ditmaal met singer-songwriter Van Wijk... die eerder werd opgenomen in platenzaak Velvet Music. Maar we beginnen met Proza. Dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. En deze week doen we dat met Ivo Victoria. De van oorsprong Vlaamse schrijver woont sinds 2002 in Amsterdam. En vorig jaar verschijnt zijn vierde roman, Billy en Sepp. nacht, Ivo. nacht, Elfie. Hoe, uh, hoe is het met je? We zijn op de helft van de week. Ja, uh, uitstekend eigenlijk. Ja, ik heb geen klachten. ja. Nou, een beetje, een beetje onder algehele malaise van uh, gezondheid. Maar uh, ik zit hier uh, vrolijk. En uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik heb er wel zin in vanavond. Nou, mooi zo. Fijn om te horen. Wat, uh, wat viel je op in het nieuws vandaag? Wel, ik wil het graag hebben over een uh, schilderij. Uh, portret van een meisje, van uh, Modigliani. Er uh, was deze week al wat te doen over het meisje met de parel hè, in het Mauritshuis. Dat wordt onderzocht met allerlei moderne technieken. Nu dat hebben ze ook gedaan met uh, portret van een meisje van Modigliani. En wat blijkt, onder dat portret zit het portret van een andere dame. En dat is waarschijnlijk uh, Beatrice Hastings, een dame met wie Modigliani aan het begin van de vorige eeuw een uh, ...passionele verhouding heeft gehad. Hè. En hij heeft haar dus... Uh, ...overschilderd. Waarschijnlijk uit liefdesverdriet... ...of woede, dat weten we niet. Uh, maar het ironische is natuurlijk... ...dat door haar te overschilderen... ...hij er eigenlijk voor heeft gezorgd... ...dat ze voor altijd... ...deel is geworden van dat werk. Ze is weliswaar overschilderd, maar ze is... ...tegelijkertijd onuitwisbaar geworden. Hij had dat doek ook kunnen verbranden. Maar... Uh, en, en dus ik dacht van ja dat is eigenlijk wel een mooi verhaal en eigenlijk ook wel wat een grote liefde met een mens doet dat, dat hoef ik jou niet te vertellen Elfie Die blijft, hè, dat blijft deel van jou en, en dat gaat dus ook onvermijdelijkerwijs in jou blijven zitten en uh, ja, deel van je werk uh, worden uh, kortom uh, toen vroeg ik me af hoe zit dat bij mij ik, uh, ik vind het een, uh, een prachtige, troostvolle gedachte. Um, dus ik ben heel erg benieuwd wat je erover geschreven hebt. Wel, hier gaan we. Vorige week dineerde ik met mijn eerste grote liefde. Ik had mijn laatste roman voor haar meegebracht. Heb je er iets ingezet, vroeg ze. Natuurlijk, zei ik. Toch weer niet diezelfde flauwe grap. Dat zal je straks zien, zei ik. Want dat is de traditionele afspraak dat ze het gesigneerde boek pas bij thuiskomst mag openen. We kraakten een fles witte wijn. Eerst spraken we over onze ouders die weldra zullen sterven. En daarna hadden we het over droegen. Je weet, zei ik, dat jij mijn droomliefde was. Je droomliefde, zei ze. En ik vertelde hoe ik haar in de tijd had gevonden... Met slechts één vluchtige herinnering en een voornaam ter mijne de beschikking. En dat in een internetloos tijdperk. En hoe ons eerste afspraakje was verlopen. En alles precies was gegaan zoals ik ooit als kleine jongen had getroond. Ze gichelde. Nam een flink slok van haar glas en legde haar hand op mijn arm. Fijne, ranke vingers. Niet langer meer de vingers van een meisje, maar die van een vrouw, en ik kon het niet laten mezelf kortstondig in te beelden wat die vingers konden doen. We waren jong, zei ze. Ik knikte. De opdracht, die ik zoals alle vorige keren voor in het boek had opgeschreven voor haar, luidt, sorry, je komt er weer niet in voor. Dat is geen grap, maar een leugen. Ze komt in al mijn boeken voor, maar ze heeft zichzelf nog nooit herkend, omdat ik haar verborgen heb, tussen de comma's en witregels, in het ritme van een lange, elegante zin, in een plotwending die het hoofdpersonage ontredderd achterlaat. En alsof ze mijn gedachten las, vroeg ze, bedrieg jij je vrouw eens. Wij zouden altijd eerlijk zijn, weet je nog? Ik wist het nog. Maar het punt is, ik geloof niet meer in eerlijkheid. Ik geloof in harmonie. Oeh, wat een, uh, wat een ontroerend en uh, prachtige monoloog. Het, het klinkt alsof jij zo iemand bent die uh, altijd een beetje blijft houden van uh, zijn liefdes. Ook als die voorbij gaan. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, Nou ja, ik, uh, ik kan je alleen maar de hand schudden daarin. Ik denk dat dat de enige manier is om echt uh, lief te hebben. Mag ik je bedanken voor, uh, voor deze prachtige bijdrage van deze nacht? Natuurlijk, dankjewel, graag gedaan. We spreken je morgen weer. Zeker. Tot dan. Fijne nacht. Dag. We gaan hierdoor met muziek. Op 9 maart komt het nieuwe album van Nathaniel Radcliffe en The Night Sweats uit. In het nummer Hey Mama gaat de zanger in gesprek met zijn ouder wordende moeder. was Hey Mama van Nathaniel Radcliffe en The Night Sweats. En het kwam van hun nieuwste album Tearing at the Seams. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaart uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met schrijver en neerlandicus Raymond van Gemeren. Als groot liefhebber van Louis Couperus schreef hij talloze artikelen... in literair tijdschrift Arabeske. Wijde hij een tentoonstelling en documentaire aan hem... en schreef hij in 2017 de lijvige biografie Couperus: een leven. Maar niet alleen Couperus trekt zijn aandacht. Ook de werken van dichter Jan Eikelbomen... schrijfster Ina Bodier-Bakker kregen van hem een beschouwing. En nu wijdt hij zijn schrijven aan het oeuvre van Joost Zwagerman. In de biografie Leven in een doodgeboren droom, de wereld van Joost Zwageman, gaat hij op zoek naar de diepere lagen en onderliggende verbanden. Welkom, Raymond. Dankjewel. Wat uh, is het dat jou zo fascineert uh, aan het werk van Zwageman dat je er een boek aan hebt willen schrijven? Nou, wat mij eigenlijk fascineert is iets wat uh, mijzelf persoonlijk heel erg uh, bezighoudt. Ik schrijf eigenlijk altijd alleen maar vanuit zeer persoonlijke. Uh, ja, drijfveren, dus dingen waar ik zelf mee zit. Het is vaak ja, een soort, soort, soort probleem of onvrede waar ik zelf mee zit. En op een gegeven moment kom ik dan op het spoor van een schrijver... die op dat moment in mijn leven ja, van toepassing is, zou je kunnen zeggen. Dat was bij Cooperus heel sterk zo. En dat was bij Zwageman ook zo. Het zijn echt ook geestverwanten, zou je kunnen zeggen. En Zwageman die heeft eigenlijk zo heb ik nu uh, proberen duidelijk te maken, uh, eigenlijk altijd geschreven over de vraag... Ja, hoe je, wat, je, wat je aan moet in het leven als je ja, niet leeft in een werkelijkheid die je, die je aangenaam vindt... of een wereld die je niet aangenaam vindt. En uh, hij zoekt allerlei manieren daarin. En de manier waarop hij dat doet, uh, ja, spreekt mij heel erg aan. Het klinkt alsof uh, schrijven en lezen voor jou een soort therapie is. Ja. Wat heeft.? Dat, de... uh, ja, dat is een, een fameus woord uh, in de literatuur. Therapie. Ja, je zou het zo kunnen zeggen, ja. Wat heeft uh, ja. zware man jou voor handvaten gegeven? Uh, nou, uh, dat het noodzakelijk is dat je toch met, uh, met, met voldoende. Uh, verdraagzaamheid tegenover het leven staat. Dat je moet. Berust in heel veel dingen die er niet uh, zijn of die niet mogelijk zijn. En Swagerman heeft eigenlijk altijd geschreven... over dingen die echt niet mogelijk zijn. Hij, ik denk dat hij in de kern een, een aards Romanticus uh, was. Uh, en dat was Cooperus ook. Maar het grote verschil tussen die twee is dat Cooperus... uiteindelijk met heel veel moeite en verdriet... Uh, berusting heeft gevonden in allerlei begrenzingen van het bestaan... En dat het bij Zwaargemond eigenlijk niet lukte. En uh, dat is iets wat, wat, wat, ja, wat mij aan het denken zet. Ja, je, je, ik, ik hou net als, als hij van, van, van, uh, van kunst, literatuur, uh, uh, liefde, dat soort dingen zijn heel belangrijk. Maar ja, ze zijn nooit perfect, om het maar zo te zeggen. En uh, ik, ik heb nooit zelf de drang gehad om. Daarom maar te verdwijnen uit de werkelijkheid. Want die behoefte, dat is eigenlijk de, drijf, de drijfveer achter zijn hele oeuvre. En, uh, dus ik heb gedacht, ja. Voor mezelf is dat gelukkig niet nodig. Ik moet gewoon de werkelijkheid aanvaarden zoals die is. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, is, is het ook een manier om uh, zijn werk tot zijn rechten doen komen. Zijn tragische zelfverkozen einde is natuurlijk nu wat vooral op de voorgrond uh, ligt, ja. wat ook nadreunt. Wat uh, het eerste is waar je aan denkt als je de naam Joost Wagerman hoort. Ja, daar was ik me natuurlijk wel van bewust dat dat heel erg uh, in de gedachten van mensen speelt. En ik heb die dood niet willen verklaren. Het is ook niet een, een, een, een, een, echt een biografie. Het, ik ik uh, analyseer zijn werk en ik probeer zo doende tot, tot zijn, zijn denkwereld door te dringen. Omdat ik denk dat elke schrijver die uh, op een verdraaide manier weergeeft in zijn werk. En ik heb wel een hoofdstuk gewijd aan het fenomeen zelfmoord. Wat hij daarover schrijft. En... Ja, ik heb natuurlijk ook mijn, mijn eigen gedachten erbij. Uh, bijvoorbeeld dat ik toch in dat hele werk... dat toch uh, ja, zo'n 25 jaar ontspand heeft... Uh, ja, het eigenlijk steeds somberder zie worden. En de uitwegen steeds moeilijker zie, zie worden. En uh, dus de mogelijkheid om merkelijk te, te ontsnappen aan, uh, aan de werkelijkheid. Op een gegeven moment zie opdrogen. En dan, ja, dan zou je kunnen denken, je ziet het ja, met terugwerkende kracht, hè, maar dat is natuurlijk allemaal een beetje met de kennis van nu uh, bekijken, ja, zie je het eigenlijk aankomen. Maar ja, nogmaals, dat is, dat is zomaar een gedachte. Ja. Ik denk dat het tijd wordt om uh, nou ja, jouw denkwereld uh, wat te gaan uh, nou ja, nabij te gaan komen. Dus ik open de doos met vragen. En dan uh, staat het je vrij om erin te pakken. Vind je dat je genoeg verdient? Uh, ik neem aan dat het om geld gaat. Of aanzien. Uh, of liefde. Ja. Uh, nou, wat geld betreft wel. Ik uh, geef voor een deel uh, les in, uh, op een gymnasium. Dat doe ik met heel veel plezier. En uh, ik ben heel tevreden met mijn uh, salaris. Ja, schrijven doe je niet voor het geld. Uh, en wat ik verder uh, zou mogen verdienen. Ja, verdienen. Uh, nou, voor zover ik het kan verdienen... denk ik dat ik genoeg liefde krijg. Dus daar ben ik wel tevreden mee. En uh, ja, verder hoop ik dat... Uh, dat mijn werk heel erg gewaardeerd wordt. Uh, ik, ik heb op mijn biografie van Couperus... Uh, uh, ontzettend veel enthousiaste reacties gekregen van bekende en onbekende koperen lezers, heel verrassend vaak. En uh, ja, dat heeft me al heel erg goed gedaan, ja. Dus daar, uh, daar mag ik niet over klagen, ja. Mooi. Heb, heb je dit afgelopen jaar ook meegedaan aan de stakingen rond, over middelbare schooldocenten? Uh, nee, dat was alleen op de basisscholen. Oh ja, het jaar daarvoor ik. was het toch middelbare school? Uh, nou, dat is alweer heel lang geleden. Hoor, oh, dat er, echt, uh? Ja, dat er middelbare school, uh, stakingen waren. Ja, ook daar verdienen sommige docenten echt wel te weinig. hoor. Nou ja, dus de ik, werkdruk uh, wordt natuurlijk steeds hoger. En de werkdruk hoger. is hier en daar heel hoog. Ja, dat klopt. En ook bij een vak als Nederlands merk je dat wel. Maar uh, nee, ik heb niet gestaakt. Een schrijvende docent, daar zijn natuurlijk uh, meer van. Jan Siebelink is een voorbeeld van. Um, hoe krijg jij je, je leerlingen aan het lezen? Ja, ik ben een uh, heel ouderwetse docent, geloof ik. In die zin dat ik heel frontaal uh, klassieke... Uh, klassikaal lesgeef. En... Ik heb eh, heel veel manieren waarop ik het niet zou kunnen. Maar de manier waarop ik hoop dat het werkt... en soms werkt ook, weet ik... Eh, is door heel enthousiast en opgewekt eh, te zijn. En dat leerlingen echt wel het idee krijgen... nou, hè, die, dat, dat is blijkbaar zo belangrijk voor die man. Laten we, dan maar, hè, laten we dan maar meedoen. Laten we dan maar luisteren. Laten we die boeken dan maar lezen. En eh, je kunt de oorlog niet met iedereen winnen. Dat weet ik ook wel. Dat is helemaal niet erg ook. Um, maar ja, toch uh, ben ik vaak wat uh, ook verrast soms... maar ook wel tevreden over wat je zoal uh, ziet aan inzet. De, uh, hoe, lang, hoe lang geef je al les? Al meer dan tien jaar nu. Oké. Okay. Het ja. it lijkt niet alsof jij een van de mensen bent... Die, die, uh, op de, op de, nou ja, die zich zorgen maakt over de ontlezing waar je dan over hoort. Of, dan nou, ik maak me meer. daar wel zorgen over... Um, en ja, tenminste als het werkelijk zo is dat, dat, dat ook pubers minder gaan uh, lezen, dan vind ik dat jammer. Uh, ik begrijp het wel, dat natuurlijk er zoveel concurrentie is van uh, andere media. Maar ja, ik hoop dat ik een beetje tegengas kan geven. Want ik vind dat literatuur een heel belangrijke rol in onze maatschappij uh, kan spelen. Maar ik, ik zie wel dat heel veel leerlingen. Ja, veel met andere dingen bezig zijn. Erg met, met, met, met, met status, met geld, dat soort dingen zijn er erg bezig. Ja. Dus, uh, maar ja, Misschien komen ze later achter dat ook andere dingen bestaan. Ja, die vinden nog niet dat ze genoeg verdienen. Nee. Yeah. <laughs> Zullen we uh, nog een vraag doen? Yeah. Wat is je favoriete personage uit boeken, films of theater? Boe. Um, personage... Nou, ik, ik hou heel erg van boeken, films en uh, theater ga ik iets minder heen. Um, dus ik kan maar heel veel noemen. Maar als ik een favoriet zou moeten noemen, dan schiet me meteen een boek te binnen. Dat is uh, een enorme hit uh, uh, geweest uh, enkele jaren geleden. Uh, Stoner van John Williams en uh, dat is het mooiste boek dat ik ooit uh, gelezen heb. En het gaat ook over een docent. Hè? Het gaat ook over een docent, zeker. En, en met een uh, tragisch liefdesleven. Ja, ik zou je kunnen zeggen? Of eigenlijk. Uh, nou, het mooie is dat het, het is natuurlijk heel veel treurig is uh, uh, ja, wat deze man meemaakt. Maar dat hij tegelijkertijd er een soort eer in vindt om, naar eer geweten, met overtuiging te doen wat hij vindt dat hij moet doen. En dat is een soort, soort uh, ja, eerzaamheid die ik ontzettend waardeer, ondanks alle. Treuner is een tegenslag die hij ervaart. En uh, dat, dat heeft mij erg aangegrepen. Een ja. soort eervol lijden. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja. Ja, een hele ingehouden tragische held. Ja, ja inderdaad. Zeker. Ja. Is Zwaagman ook zo iemand? Jawel. En dat is iets wat mij ook heel erg aanspreekt. Ik ben zelf iemand erg van die erg van de... van de verstildheid houdt. Van uh, graag in mijn studeerkamer zitten... En, uh, en me terugtrekken als een soort monnik. Met heel veel boeken. Um, en dat heeft Zwaagerman... Ook wel, als je ziet wat hij over beeldende kunst schrijft... maar ook over veel schrijvers... dan is het heel erg uh, het opgaan in je eigen wereld... Hè, waarin je dus verzeild raakt wanneer je naar een mooie schilderij kijkt... of een mooi uh, boek leest. En die, die, de geestelijke wereld, uh, het, het, het, ja, de kalme contemplatie, zou ik maar zeggen... Het, het rustige mijmeren over dingen en dingen op je laten inwerken... dat, uh, dat, dat heb ik zelf ook heel sterk, ja. Zullen we nog een kaart trekken? Ja. Waar lopen je relaties op stuk? <laughs> um, nou, dat is wel uh, verschillend. Um, nou, ik, ja, ik denk in de, in de kern toch, ja, dat klinkt misschien wel heel erg simpel. Uh, dat je toch niet bij elkaar past. Uh, om, om, om verschillende redenen, die, verschillen in karakter, verschillen in in interesses of verschillen in, in levenssfeer. Ik denk dat, dat, um, dat je goed bij elkaar past... als je heel erg in elkaar sfeer past. En sfeer heeft niet alleen te maken met, uh, met wederzijdse interesses... en dat je dezelfde uh, uh, dingen weet... Uh, maar ook een bepaalde sfeer van met elkaar omgaan. Dezelfde uh, soort atmosfeer, zou je kunnen zeggen. En moet er tussen, tussen twee mensen zijn. En dat het er niet is, ja, dan lukt het voor mij in elk geval niet. Nee. nee. Ben je iemand die het uh, nou ja, net als de hoofdpersonage in Stoner... leidzaam ondergaat? Of neem je toch graag uh, het, uh, het roer in eigen handen? Of het heft in eigen handen? Hoe zeg je dat? Het, uh, ja, het heft in eigen handen. Ik zou, ja, Dat zou je wel kunnen zeggen. Als mijn situatie niet bevalt... dan probeer ik daar wel verandering in te brengen of die te beëindigen. Um, maar ja, kijk... Een zekere leidzaamheid uh, herken ik ook wel in mezelf. Omdat er toch allerlei dingen zijn in de, in de, in, in, in, ja, aan de wereld die ik... aan mensen vooral dan eigenlijk die ik niet prettig vind. En daar moet je toch uh, ja, vrede mee hebben. Dat, Wat vind je is, de grootste onhebbelijkheid van de mensheid? Van mensen? Um, ja, je kunt het op alle manieren beschrijven. Je zou het een gebrek aan beschaving kunnen noemen. Um, want voor mij komt beschaving eigenlijk neer op het proberen te onderdrukken... van je kwade neigingen. Die hebben we allemaal, die heb ik ook. En uh, daar kun je natuurlijk ook heel veel onder scharen. Maar een kwade neiging die ik, die ik heel veel omheen zie... is de, ja, de enorme rancune onder veel mensen. Een soort miskenning die er dan is. Of, of, of boosheid of iets dergelijks. Uh, frustratie. En dat dan ja, ja, uitleven op andere mensen. En dat vind ik heel... Uh, ik vind het eigenlijk ook heel ordinair. <acht>. Maar uh, dat maakt de wereld niet, niet, niet mooier. Hoe ging Zwagerman om met die nou ja, kwade neigingen? Nou ja, dat weet ik niet goed. Want ik denk dat daar echt een, een biograaf goed voor... in zijn persoonlijk leven zou moeten duiken. Maar als ik naar zijn werk kijk... denk ik wel dat er, hij trekt zich zo sterk terug in zijn eigen wereld... Uh, en soms schrijft hij ook openlijk over de aversie jegens uh, de, de buitenwereld. Hij heeft heel veel essays ook over, uh, over Nederland, over de maatschappij geschreven. Die zijn behoorlijk kritisch. En uh, ik denk dat hij in Nederland ook heel vaak als, uh, ja, als onbeschaafd heeft ervaren. Hij heeft heel veel over geschreven. Ja, dus uh, gewoon omgangsvormen, diepgang, gebrek aan authenticiteit. Dat is iets wat heel veel bij hem terugkomt. Zullen we nog een laatste vraag Wat vind je lelijk aan jezelf? Uh, wat vind ik lelijk aan mezelf? Nou, ik denk dan. Uh, nou, ik vind mezelf niet buiten, gewoon knap. Uh, maar er is gewoon niet één lichaamsdeel dat eruit springt. Uh, dus dat is een soort gelijkmatige, matige schoonheid. <tiedacht> Um, maar misschien zou je dan meer innerlijk uh, kunnen denken. Uh, een, een kant aan mezelf die ik wat minder uh, goed vind. Um, ja, dat is misschien een kant die me ook wel heel erg kracht geeft. Ik ben ontzettend eigenwijs. En uh, ik ben ook een eigen solist. En dat, uh, dat breekt me vaak op de goede paden. Maar het kan ook soms lastig zijn voor andere mensen om daarmee om te gaan. En uh, denk ik ja, soms zou ik willen dat ik dat wat minder was. Maar dat zit er heel sterk in bij mij. Mag ik je bedanken voor je komst naar de studio, Raymond van Gemeren. Uh, je roman, of eigenlijk beschouwing van het werk van Joost Zagerman... Een leven in een doodgeboren droom. De wereld van Joost Zagerman ligt morgen in de winkels. Dat klopt. Dank je wel. Rick Elstgeest is theatermaker was als muzikant... eerder actief in bands als Alamo Racetrack en Kopna Kopna. Nu maakt hij muziek onder de naam Eckhart and The House. En we draaien het nieuwe nummer If You Cannot Talk. Dit is de microfoon, hoor je me luid en duidelijk. Hallo, hoi mij. Ja, Oké. Okay. Als je Cannot Talk van Eckhart and The House. En we gaan verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. En dit is deel 1 in de reeks over de club. Psst. 1 minuut. De club. Mannen en vrouwen in nette pakken en jurken zitten keurig aan lange tafels. Beschaamd zetten we onze oranje feestmutsjes op. Om onze nek hangen grootste wetten in de vorm van een kreeft. Dit is het jaarlijkse kreeftfeest van de Zweedse club... waar ik sinds kort lid van ben... om een gevoel van thuis op te wekken... en de band met Zweden niet kwijt te raken. Samen vieren we kerst, midzomer en andere belangrijke Zweedse feestdagen. De kreeften en de schnaps smaken net als vroeger. Samen worden we langzaam dronken. Precies zoals het hoort... Eén ding is anders. Vroeger vierde ik deze feesten met familie en vrienden. Nu doe ik dat met veel vreemden. Ik ken de liedjes en zing op volle kracht mee. Niemand kan zien hoe ontheemd ik me voel. U hoorde een één minuut gemaakt door Jennifer Patterson. De tv-documentaire Nieuwe Morgen... gaat over een experiment in een verzorgingshuis in Utrecht-Oost. Spinvis maakte een vijfdelige podcast op basis van gesprekken... die hij voerde met de bewoners van dat verzorgingsthuis. En vandaag de derde aflevering. Dromen. Falen als superheld. Een nieuwe morgen. Een serie korte geluidsimpressies... over een experiment in een verzorgingshuis in Utrecht-Oost... waar hoogbejaarden samenwonen met jongeren. Dromen. Ja, van vroeger wel. Ja, want we gingen altijd met vakantie naar de bergen in zuid tirol Maar dan ga ik weer hele wandelingen maken, he. Ja. En dan ben ik, ben ik s morgens vak en dan denk ik, ja, ik heb weer plezier gehad. Ja. ja, je ziet elkaar weer eens. Ja. ja. ja. ja. ja. En met de kinderen en, en zo. Nee, uh, ja. Het gaat heel goed. Zeker, ja. ik droom. <laughs> um, ik heb. Toevallig, uh, afgelopen nacht nog wel een vreemde droom gehad. Ik heb gedroomd dat mijn zus kwijt was. Na een soort escape room-achtige... Uh, en dat was best wel uh, paniek. <lacht> Grappig dat je hem verhaal. Dat is vreemd. Ja. Maar het is dromen. Maar het is dromen. Je hebt, bij, je hebt wel eens naar je bed legt dat uh, iets door je geest gaat. Maar om nou te zeggen ergens speciaal van dromen. Nee. Kijk, je bent op de dag druk, er gebeuren dingetjes, dan ga je er wel eens aan denken, hoor. dat noemen ik geen dromen. Nee. Wat noem je dromen dan? <laughs> ja. ja, wat moet je dan nou ook zeggen? Wat noem je dromen Eind niet mee, maar ook kan je het ook niet zeggen. Je nee. Nee, pakt me niet zo. Hoor. Nee, nee, ik droom nooit. Nee, nee. nee, ik slaap heel goed. En u heeft nooit gedroomd, als kind ook niet gedroomd? Of gedroomd? van? Nou, droom, nou. Nee, ik heb niet veel gedroomd. Nee, ik kan me nooit herinneren dat ik veel droom. Nee, nee, ik, als ik slaap, dan slaap ik. Vroeger uh, had je wel eens van die angelige dromen. Dan was hij blij en als hij uh, wakker werd. En het was over. En je wist het niet meer. Ja, een is een tijdje mijn droom, uh, ja, droomfunctie uit geweest. Um, ik uh, ben aan het herstellen van een burn-out en um, nou, dan op een gegeven moment uh, droomde ik niet meer. En uh, zeker omdat ik vroeger heel erg gewend was alles wat ik deed te verwerken in dromen. En daar was ik me heel bewust van. Dus Als was kind er heel erg veel over dat de hulpdiensten moesten komen. Dat, dat zijn de eerste dromen die ik me herinnerde. Dat het huis in brand stond en dat er sirenes waren en brandweerauto's. Later vaak dingen overvallen. En nog later altijd over dat ik een soort superheld ben. Of heel veel talenten heb en de wereld moet redden. En dat het dan allemaal niet lukt. En dat, uh, ja, dat uh, alles verloren gaat door mijn falen. Vorige week nog, oh, nou, ik was zo duidelijk aan het dromen van vroeger. Gewoon van vroeger, van, van mijn jeugd. En... Oh, dan haal ik alles weer naar boven. Dat vind ik heerlijk. Nee. Ik, kan, ik kan helemaal niet zeggen dat ik dromen zo erg vind. Ik vind het wel verbreekt de nacht een beetje. Ja. <laughs> Ontzettend veel. Geen eigen dromen, dat niet. Maar heel veel overtuigend gebeuren. Ja, dat je toch op tv of, of weet ik, op de arbeid of wat dan ook gezien of gelezen hebt. En dan dromen in kleuren. en Ja hoor, ja. Vindt u dat fijn? Is, is dromen fijn? Um, ja. Ja. ook nog wel zo over mijn oude Dit was het tweede deel van de vijfdelige podcast... Een Nieuwe Morgen, gemaakt door Spinvis. En op dinsdag 5 maart is de documentaire op televisie te zien... die hij samen maakte met Kim Brand en waar Spinvis de muziek voor schreef. En meer informatie daarover vindt u op human.nl slash /e eennieuwemorgen tijd voor een dub klassieker dub klassieker van Beats International is dit be good to me. Tank fly boss walk jam Nitty Gritty you listening to the boy from the big bad city this is Jam hot. Jam Jam Jam high. Jam, this is jam, high. jam Jam, high. jam, jam, jam high. There Je hoort de Beats International met The Be Good to Me". Iedere twee weken nemen we in de Amsterdamse platenzaak Velvet Music twee muzieksessies op met muzikanten uit binnen en buitenland die op uitnodiging van Nooit meer slapen een paar liedjes komen spelen. En deze keer was het podium voor Van Wijk. Ik ben Christine Oele. En, uh, ik ben singer songwriter. En onder de naam Van Wijk heb ik net mijn uh, debuutalbum uitgebracht. En dat heet uh, An Average Woman. En Van Wijk, want dat vraagt iedereen. Je heet niet eens Van Wijk. Maar Van Wijk is de achternaam van mijn oma. Want ik denk dat het ook wel een beetje het thema van de plaats is. Welke stemmen... Weet je welke stemmen blijven doorklinken en welke verdwijnen er in de geschiedenis. Net zoals de namen van vrouwen vaak zijn verdwenen. Zijn ook hun verhalen vaak verdwenen. En um, sommige van die verhalen heb ik toch geprobeerd op te zoeken voor, voor dit album. En um, An Average Woman is het titelnummer. en Het is een beetje mijn strijdlied voor de gewone vrouw. Zelf word ik wel echt, merk ik, diep ongelukkig van dat soort beeld van supervrouwen, wat heet het... in de media, op je af wordt gevuurd. En dat is zo intens. En het is zo alomtegenwoordig. En het wordt heet het toch... soort van uitgaan alsof we allemaal... een soort supervrouwen moeten zijn. En ik werd daar echt ongelukkig van ik wil daar ook echt iets tegenover zetten. Dus ik wou, ja, ik ben geen supervrouw, ik ben een gewone vrouw. En ik maak heel vaak fouten en ik doe dingen niet goed. Maar dat betekent niet dat ik niet mag bestaan. Zoiets. En daar, daar komt dit album ook een beetje uit voort. Some girls build towers Another stick deep Some way De laatste maand zing ik de hele tijd Cover Me Up van Jason Isbell. En ik vind dat zo'n mooi liedje. En het past ook heel erg precies net bij mijn stemhoogte. Dus van heel laag tot in het hoog zit hij net helemaal goed. En het is ook nog eens Valentijnsdag geweest. En ik vind het gewoon een van de mooiste liefdes liefdesliedjes die ik ken. Want het is zo... Um, ik zag het zo voor me dat het is winter... en je zit in zo'n cabin ergens verlaten... En je neemt, weet je, en je wil daar niets meer uit, totdat de magnolias bloeien. Ja, ik krijg daar echt, dat, ik, ja, ik krijg het daar heel erg. Aan. Ik vind het een prachtig nummer. Daarom cover me up. And hard on the run, So sure what I wanted was more to try to shoot out the sun and days when we raged, we flew off the cage, so much damage was done, but I saw it through the somebody knew I was meant for someone. Girl, leave your boots by the bed. We ain't leaving this room till someone needs medical help on the magnolia's bloom. And it's cold in this house, and I ain't going out to chop wood. So cover me up and know you're enough to use me for good. I put your love to the test when I tore up I swore up that stuff forever this time In the old lover scene I thought it'd be me Who'd help him get home But home was a dream One that I'd never seen till you So girl, leave your dress out to dry We ain't leaving this room Till the Percy Priest breaks open wide the And the river runs through And carries this house on the stream Like a piece of driftwood Mia, en know you're enough to use me for good. Who oh, cover me, I know you're enough to use me for good. Dat was van Waike en haar debuutalbum ligt nu in de winkels. Wilt u nou zo'n Nooit meer slapen live sessie bijwonen, dat kan. Om de twee weken, op vrijdagmiddag, zijn wij te, te gast in platenzaak Velvet Music op de Rozengracht in Amsterdam. Kijk voor de programmering op onze website vpro.nl slash slapen. We gaan door met poëzie van Pibi Dumontac. In september verschijnt haar bundel, laat een boodschap achter in het zand. We spraken haar op de laatste editie van de Nacht van de Poëzie, waar zij het gedicht Het Witstaarthert voordroeg. Het witstaardhert. rode loper draait de camera voluit. Staan er dranghekken genoeg? Waar zijn de microfoons? En hoe zit het met het licht? Alle schijnwerpers goed gericht? Trommels, pauken en trompetten? Muzikanten klaar voor het concert? Hier komt het beroemdste dier op hoefjes. Even juichen, even buigen. Voor Bambi, het witstaarthert. Zeg, Bambi... Mogen wij iets vragen? Tussen ons, hè? niemand hoeft het te horen. Maar is het niet eens tijd dat je na honderd jaar volwassen wordt? Dat er bovenop je kop een gewei groeit en dat je rode kleur verbleekt? Schud die witte stippen van je rug. Word wakker, Kalf. Je kunt nog wel een eeuw gaan zitten wachten. Maar daarmee komt je moeder echt niet terug. Get a life, Bambi. Verlaat de rode loper en word een bok... Weg van Walt Disney, weg van Hollywood. Zet een streep onder je carrière. Zoek een kudde, verover een hinde. Verander je leven voor goed. Dat is namelijk wat je moeder zou willen. Dat je niet klein bent, maar groot. Dat haar kalf een hertje wordt. Ook al is die moeder al heel lang dood. Ja, dit is een, een evenhoevige uh, die eigenlijk niemand kent, het witstaarthert. Bambi uh, is uh, uiteindelijk verzonnen door Felix Salten En uh, die uh, had een, van Bambi een reetje gemaakt. Maar toen kwam Hollywood en Walt Disney en die wilde Bambi verfilmen. Maar ja, in Amerika leven geen reetjes. Dus dan moeten ze iets anders bedenken. Maar een hertensoort dat wel witte stipjes heeft. Dus dat is het witstaarthert.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 En dat was de Low... Nee, we gaan nu een liedje draaien. Dat was Bibi Tak en we gaan nu door met muziek The Low Anthem. En zij zijn een volkband uit Amerika. En we draaien hun laatste single met Give My Body Back. see. Up upon dry land as I fall I give my body back as I fall Past a sunken empire Seaweed forests swayed You into the limestone road Ancient merchants laid Underwater cyclones I'm staring at my skin I see the edges soften As I shed some part back in As I fall I give my body back As I fall In the world I leave behind a supper spread as we Cutlery of silver salt and pepper shake the octopus is guarding the fire coral will walking on my heels now the water took my toes as I fall I give my body Dat was The Low Anthem met Give My Body Back. Morgen gaat Hanneke Groenteman hier in gesprek met scenario-schrijver... en documentairemaker Klaas Bense. Want volgende week gaat zijn nieuwe film Morizot in première. Een documentaire over de vergeten Franse kunstenares Berthe Morizot, die als enige vrouw een van de grondleggers van het impressionisme was. Dat onder meer morgen. Dat was het voor vanavond. Tot snel, tot nooit meer slapen. In het nieuws van alle kanten.